5-5-0. Info en hits. Oh yeah! Dank okay. je. Oh, oh. Langstraat FM. Funknight. Hi. En een bijzonder fijne zaterdagavond gewenst. Dit is weer weekend radio. Dit is tot 7 uur langstraat FM. FUNK KNIGHTS What brought this on? Who's the go-between? FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Luchtvaartmaatschappij KLM is druk bezig om alle koffers die deze week op Schiphol achterbleven door een storing bij het bagagesysteem weer bij de eigenaren te krijgen. Maar volgens een woordvoerder moeten nog een groot aantal koffers worden nagestuurd. Woensdag kreeg KLM problemen met het bagagesysteem van Schiphol, waarop het bedrijf op donderdag alle overstappers op de luchthaven vroeg om geen ruim bagage mee te nemen. Sinds gisteren kunnen alle KLM-passagiers weer al hun bagage inchecken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de apenpokken uitgeroepen tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid, zo liet WHO-baas Gebre Jezus vandaag weten. Het is het hoogste waarschuwingsniveau dat de WHO hanteert. Ook corona en polio hebben die status. Apenpokken komt op dit moment voor in 71 verschillende landen en er zijn tot nu toe 14.000 besmettingen vastgesteld met 5 sterfgevallen. In Nederland zijn tot nu toe ruim 700 apenpokken besmettingen geconstateerd. De politie heeft boetes uitgedeeld aan vier mensen die vandaag bij het torentje van premier Rutte twee omgekeerde vlaggen opgehangen hadden. Twee mensen zwommen daarvoor de hofvijver bij het binnenhof over met het blauw-wit-rood aan twee palen. Na ongeveer een uur zijn de vlaggen uiteindelijk weer verwijderd door de activisten zelf, zo zegt de politie. Het ministerie van Algemene Zaken bevestigt de actie. De omgekeerde vlaggen zijn het symbool geworden van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. En minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is woedend over de Russische raketaanval op de haven van het Zuid-Oekraïnse Odessa. Noemt hij noemt die op sociale media schandalig en onaanvaardbaar slechts één dag na de ondertekening van het graanexportakkoord. Hoekstra vindt dat de Russen ter verantwoording moeten worden geroepen. De aanval kan slecht nieuws zijn voor Afrikaanse landen die eerder de deal nog verwelkomden. Het weer vanuit het zuidwesten komt ter sluierbewolking, maar het blijft wel droog en nog lang warm. Komende nacht is het 13 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wordt het zonnig met in het noorden lichte regen bij 25 tot 31 graden.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 Funk night. Come on, come on, baby, now uh, Lift me off the ground Keep me on my feet <laughs> wait, a minute, wait a minute, what's the problem? Well, it's just that I feel if I take you home, you won't come back. I don't know. What do you think? Gordig mix van de Hoek, had beter gekund. Girl, if you take me home. Dat was uh, Full Force, en daarvoor hoorde je Curtis Lowe. Het Under Fire, was een souvenir uit 1984. Langs zat er een Fugnight, dit is de Weekend-artiest. Gisteren ook gedraaid samen met Lady, maar dit is dan ook meteen hele Maxi van het weekend we hebben het natuurlijk over Huge Masekela. Dit is Don't Go Lose It, Baby. Het is